Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht meer dan 800 drones en 13 raketten op Oekraïne afgevuurd... melden de Oekraïnse autoriteiten. Daarmee zou het de grootste luchtaanval zijn sinds het begin van de Russische invasie. Meerdere wooncomplexen in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Er vielen drie doden, onder wie een kind van één. Elf mensen raakten gewond. Ook is het belangrijkste regeringsgebouw van Oekraïne beschadigd... Er is brand uitgebroken op de bovenste verdiepingen. De Japanse premier Ishiba gaat aftreden. Volgens Japanse media zal hij dat zometeen aankondigen. Ishiba is één jaar premier van Japan. De afgelopen tijd kwam er steeds meer druk vanuit zijn partij om verantwoordelijkheid te nemen voor de grote nederlaag bij de parlementsverkiezingen van juli. Zijn partij verloor toen de meerderheid voor het eerst sinds 1955. In eerste instantie weigerde Ishiba af te treden. Hij doet dat nu wel, vermoedelijk om een scheuring van zijn partij te voorkomen. Paus Leo XIV gaat rond deze tijd een jongen van 15 heilig verklaren. De scholier stond bekend als de internetapostel... en hij heeft volgens de katholieke kerk twee onverklaarbare genezingen verricht. De jongen overleed in 2006 aan leukemie. Hij zal de jongste heilige binnen de katholieke kerk zijn. Willem II-aanvaller Samuel Bamba is racistisch bejegend tijdens de uitwedstrijd van zijn nieuwe club tegen Cambuur gisteravond. Aanhangers van de tegenstander maakten apengeluiden toen Bamba werd gewisseld. Op zulke racistische uitingen staat een stadionverbod van vijf jaar plus een boete tot 450 euro. Zowel de, trainers als de, de trainer als de spelers van Cambuur hebben hun excuses aangeboden... Bamba zelf vindt het teleurstellend dat hij na zijn eerste wedstrijd voor Willem II al over zoiets moet praten. Wij spelers zijn hier zo langzamerhand klaar mee, zegt hij op Instagram. Het weer. In het hele land veel zon met alleen wat dunne sluierwolken. Het wordt 26 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 John McLaughlin. Op de gitaar natuurlijk. Ja, de electro jazz. Um, die wil ik daar ook toegelegd worden. De, dat is Steely Dan. Steely Dan is natuurlijk een uh, ja, popgroepje. Die hebben ooit één hit gehad. Nou, die draaien we dan maar. Ricky, don't lose that number. Dan. En, uh, ja, mooi intro met een elektrische marimba, denk ik dat het was. En uh, Stilly Dan, ja, Couch Show vind ik wel een van hun mooiste LP-CD's. En dat is echt meer jazz dan deze. Maar goed, het is de moeite waard. Het hoort, wordt gerekend tot deze jazzsoort. En dat geldt ook voor de Graham Bond Organisation. Graham Bond, uh, Jack Bruce, wat daarin... Uh, uh,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 Sven Hammond en ze bent Ook een nieuwe cd'tje. 2025 uitgekomen. Ooh, I see everybody's here. Oh yeah. Hey girl. Hey baby. How you doing? Where's Sven? See him in the house? I know he got sick. Things were simple and smooth, no one cared about frivolous things. Nederlands talent, zou ik maar zeggen. En dat geldt ook door de volgende formatie... Undercurrent Trio en Suzanne Veenemann. Uh, daar wordt over geschreven. Undercurrent under Trio en Suzanne Veenemann... presenteren een album, Cloud Song...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 Het tweede concert wat ik aanbevel is dit van de, uh, uh, deze formatie uh, met uh, Suzanne Veneman. Uh, uh, van de cd uh, Cloud Song. Dat is in Hillegom op 27 september bij de Culturele Raad. En het derde concert wat ik aanraad dat is uh, Jan van Duiken, bent dus band Footprint. En die speelt ergens 2 oktober in de Philharmonie in Haarlem. Nou.